Tijdens, het, uh, tijdens de botsing. En uh, de moeder, uh, die ook weer bij de positieve was gekomen. kon zich uh, rechts uit de auto uh, murwen. met veel moeite. En zag toen. Uh, uh, achter de auto, uh, 15 meter achter de auto. Een, uh, iets liggen wat op een uh, kind leek. En dat bleek dus haar zoontje te zijn. En zij kon nog net op tijd. het kind van het asfalt wegrapen. en uh, in veiligheid brengen. De baby zat niet vast in de auto. Zijn oma had hem even uit het kinderzitje gehaald. om een luier te verschonen.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 In de verklaring betuigt Pistorius verder zijn medeleven aan de familie van Riva. Pistorius moest vanochtend voor de rechter verschijnen in Pretoria. Daar werd hij beschuldigd van moord. De rechtszaak gaat volgende week verder. De Koninklijke Bibliotheek heeft vandaag 80 tijdschriften gratis online beschikbaar gemaakt. Anderhalf miljoen pagina's uit de periode 1850-1940 zijn gedigitaliseerd. Digitaliseren was hard nodig omdat de papierkwaliteit in die periode heel slecht was. Het gaat om allerlei tijdschriften van cultuur en letterkunde... tot religie, sport en economie. De Koninklijke Bibliotheek wil de komende jaren... alle gedrukte publicaties digitaliseren... die in Nederland sinds 1470 zijn verschenen. Ook veel kranten zijn via de KB al online beschikbaar. Grigor Dimitrov heeft zich als eerste geplaatst... voor de halve finales van het ABN amro tennis in Rotterdam. De Bulgaar won in drie sets van Marcos Bagdatis uit Cyprus. Het werd 6-7, 7-6 en 6-3. Dimitrov speelt morgen in de halve finale... tegen de winnaar van de partij tussen de Vin Jarko Niemenen... en de Argentijn Juan Martín del Potro. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur in het binnenland... tot dicht bij nul en kan het plaatselijk glad worden. Morgen veel bewolking, blijft wel op de meeste plaatsen droog. Zondag meer zon. Middagtemperatuur dit weekend maximaal 6 graden. ANEB verkeersinformatie. De avondspits is begonnen met vooral in het midden van het land een paar lange files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Hoevenlaken, 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, tussen Soesterberg en Amersfoort, 7 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk aan de andere kant vanuit Zwolle. Tussen Nijkerk en Leusden staat 5 kilometer, de rechte is dicht.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 over de toch wel spectaculaire stijging in de peilingen van de partij 50+. Plus. En we gaan browsen met Bert Brussen. je kan daarop reageren door ons te twitteren, hashtag AfroVML... en kunt ons bekijken op Valentine's Day Het was deze week weer Valentijnsdag. Valentine's Day, lovers, mm. love, liefde, ja, mm. roze bloemen. Hi, love was in the air, mm. yeah. Naar nou, aanleiding daarvan hebben wij een koppel uitgenodigd in onze studio die daarover met ons willen praten. Ik heet welkom Fred Slawunski en Merel Poertak. Dank u wel. You. Fred en Merel, jullie zijn echte lovebirds. Nou, dat valt wel mee hoor. Ja. Maar we hebben jullie speciaal uitgenodigd om erover te praten. Nou, mijn vriend zit hier altijd op vrijdagmiddag bij jullie in de studio met zijn werkloze hoofd. En uh, hij dacht, ik wil ook wel eens een keertje daar aan tafel zitten. Ja, precies. Jongen, jongen, jongen, jongen. Nou ja, dus toen ik hoorde van jullie oproep voor een Valentijnskoppel, heb ik meteen gereageerd. Nou, ach, dat geeft niks hoor. Ja, ja ik weet u te herkennen. Zit u niet altijd daar rechts in de hoek met een biertje en een borreltje? Oh, ja. oh, zo, zo, Fredje. Dus jij zit hier op vrijdagmiddag lekker te pimpelen. Zo, nou. Goed dat ik het weet. Nou ja, soms. Uh, ga ik zeg eerst maar eerst niks ik... meer. Goed. Love, love, love machines. Leuk dat jullie gekomen zijn. Hoe was jullie Valentijnsdag? Nou ja, best wel oké. Okay, best, okay, best wel oké, okay, zegt hij dan. Lekker de hele dag in bed porno zitten lezen waarschijnlijk. Oh. Nou, ik heb gewoon de ballen uit mijn broek gewerkt hoor. De ballen uit uw bustier bedoelt u. Nou mevrouwtje, ik ben de jongste niet meer. En ik heb een hoge taille, zullen we maar zeggen. Dus wil ik maar op mijn broek houden? Ja, dank u wel. Vergeef me mijn brutaliteit. Maar ik meen op te merken dat u... Dwars zit, mevrouw Poertak. Ja, dat klopt. Volgens mij is dat ook zo. Zo, het... zo, zo, zo, meneer de raketgeleerde. Wat een ontdekking. Hoe zou dat nou toch komen? Mevrouw Poertak, neemt u maar even rustig een slokje water. Dan praat ik even verder met uw partner, meneer Slabonkie. Nou, anders doe en... mij ook maar een biertje naar een hoor. George. Oh. Oh. Meneer Slabonkie, wat is er gisteren toch gebeurd? Nou, uh, gisteren was het dus Valentijnsdag. Mm. En ik en Merel hadden afgesproken. En dat wilde ik zo graag je vertellen, want dat, mm. dat was juist zo leuk. We hadden afgesproken om niks aan Valentijn te doen. Mm. Juist niks als een soort boycott, snap je wel? Omdat het toch maar een feestdag is die verzonnen is... door Mark, het Amerikaanse postkaartenbedrijf. Ja, precies. Gewoon een ja, nou, ja dus dat kan. Nou, dus dat vond ik wel prima om te doen. En bijzonder ook wel. Dat ja, we dat, lekker uh... anders, hè? Ja, ja, ja, nou ja. En toen kwam uh, Merel dus thuis mm. van de werk. Ja, let op, daar mm. komt hij hoor. Nou, en toen had Merel dus een accu-schroefboormachine set voor mij meegenomen. Ach, wat lief! Nou, vooral handig hoor, als hij toch de hele godganse dag loopt de landervant. Dan kan hij net zo goed de keukenkastje even afhangen. Maar wat is het probleem dan? Nee, dat snap ik dus ook niet helemaal. Maar het probleem is dat ik dus niks had. Nee. Ja. Nee. Nee. Ja, precies. Nee, je had niks. Ja, maar we hadden dus afgesproken dat we niet nee. aan Valentijn zouden doen. Ja, maar ik ben een vrouw. Vrouwen zijn per definitie hysterisch en labiel. He? We zeggen nooit rechtstreeks wat we bedoelen. Dus je weet nooit waar, wij, waar je aan toe bent bij ons soort. Nee is ja en ja is nee. Maar had ik dan iets moeten kopen? Nee. Dat is ja dus? Nee, ja, weet ik veel, dat moet je aanvoelen. Een, een kleinigheidje, iets. Ja, wat is het nou? Nee is ja en ja is nee, toch? Nee. Oké, okay, wel dus. Ja! Niet dus? Godscoleren. <coughs> Lieve Merel, we kennen elkaar nu al een tijdje. En gisteren, toen jij voor mij stond met de accu-schroefboormachine set, wist ik het zeker. Oh, lovey, lovey, lovey, een aanzoek. En, ik heb dus wel een cadeautje oh. en het is zo klein. Maar ik wilde ook wachten tot we op de radio zijn. Oh. Je maakt me blij je maakt me blij en gelukkig. Wil je met me trouwen? I smell honey. Dat uh, Ja, nee dus. Dat is jammer. Veel geluk. Jullie waren het raarste stel ooit hier. Volgend jaar weer een Valentijn special. Henri van Loon, Sanne Wallis de Vries en Marjan Lui voor u. Onderzoeksbureau TNS Nipo kwam gisteren met een opmerkelijke peiling. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, stemt 26 van de 50-plussers op de partij 50 plus en dat zou ze maar liefst 24 Tweede Kamerzetels opleveren. De partij van Henk Krol zou daarmee de tweede partij van het land worden. Ik ga erover over praten met politicoloog André Krauwe. welkom. Bert Brussen van de uh, Post Online zit tegenover hem. Wordt nu even lastig gevallen door Frits Barend. We zien je Frits. Tot ziens. Doei Frits. Was je ook verrast, Bert, door uh, dat, dat succes? In de, of is het helemaal ontgaan in de peilingen van de partij 50+. Plus? Nee, het is me niet ontgaan, maar ik vond het ook niet zo heel verrassend. Bedoel... Want? Nou, we 24 hebben... zetels, vond je niet verrassend? Ja, maar volgens mij uh, 90% van Nederland is vergrijsd, Misschien overdrijf ik iets, maar toch een groot deel. dus. Jij bent klaar, André ja. Het klopt dus. Zoveel, nou, zoveel vergrijzing is niet. Maar het is waar dat uh, uh, er natuurlijk wel meer ouderen zijn dan voorheen. En dat uh, ja, veroorzaakt natuurlijk ook dat de oudere partijen opkomen... die speciaal voor die belangen opkomen. Ja. Maar deze peiling is natuurlijk overdreven. Bij de vorige verkiezingen, vlak voor de vorige verkiezingen, er riepen al die opiniepeilers: ja, de SP wordt de grootste partij. En waarom is dat? Omdat toen mensen boos waren op de huidige regering en dan ja, wilden laten zien dat ze. Hè, tegen die regeringspartijen zijn, of mogelijke regeringspartijen... maar dan komt langzamerhand tijdens zo'n campagne de vraag... Op wie wil je echt een regering hebben? En dan zie je dat zo'n partij leegloopt. Maar dat komt en, toch ook gewoon omdat Diederik Samson het hartstikke goed deed? Ook, maar ook omdat de SP toch niet geloofwaardig werd gezien als regeringspartij. Hmm. En ziet u nu uh, meneer Krol premier worden van Nederland? Dacht het <laughs> premier worden, niet, dat gaat wel weer heel nee, snel. Nee, of vicepremier, <laughs> ja. ook niet hoor. Dus, uh, en je zult zien dat tegen een verkiezing aan zo'n partij weer helemaal leegloopt. Overigens moeten we ook even in herinnering roepen dat in 1994 de oudere partij... Ook zeven zetels wonnen. Binnen vier maanden hadden we drie oudere partijen. En binnen acht maanden hadden we vijf oudere partijen. In nee, de misschien zal tijdens uh, de verkiezingen, als ze er eenmaal zijn, uh, het <lacht> ongetwijfeld weer helemaal anders liggen. Maar het zegt, net als in de tijd met de SP wel wat, over het sentiment op dat moment natuurlijk. Op dit moment, ja. dus als het gaat over 50 plus. Behalve als ze natuurlijk uh, bij uh, tennis niet alleen maar overdag mensen hebben gebeld, want dan nemen alleen maar oudere mensen op. Maar u denkt echt <lacht> dat die peiling niet klopt. Nou ja, de, ik zou heel graag willen zien wanneer ze gepeild hebben. Want het is gewoon zo dat je jonge dames die alleen maar een mobiel hebben heel moeilijk bereikt. Uh, en die zitten dus niet in de steek. Maar dat is toch het vak dat je daar rekening mee ja, houdt spelen? Ja, Dus laten we even uitgaan dat ze het goed gedaan hebben. Dan zou je kunnen zeggen, één, ja, uh, mensen zijn nu bozer... en als het niet echt een machtsvraag voor een nieuwe regering voor ligt... dan is het zo dat mensen op oppositiepartijen stemmen. Maar ik vind het meest interessant aan de peiling... niet zozeer dat mensen nu boos zijn op, vooral Partij van Arbeid en VVD... die enorm moeten gaan bezuinigen, maar dat ze dus niet naar het CDA gaan... Of naar D60, of naar de SP. Nee, ze gaan naar een nieuwe partij die ze nog helemaal moet bewijzen. En dus mensen vertrouwen die hele kluit niet meer. En dat vind ik interessant. De crisis van de grote partij, die zie je in deze opiniepeiling. Dus en niet dat zegt, Nick Krol er een paar meer krijgt. Het dat zegt dat niet, niet zoveel zegt u over, laten we zeggen, de kwaliteit van Henk Krom? maar veel nee. meer over het gebrek aan kwaliteit van de zittende Ja, nog wat het gebrek aan vertrouwen dat er een alternatieve regering voor deze is. Ik denk dat mensen denken, weet je, als die CDA terugkomt in de regering... of de SP toetreedt, of D60, krijg je hetzelfde. Als je kijkt naar de reacties, Nipo geeft een aantal voorbeelden... van mensen die ze dan gesproken hebben... dan zie je heel vaak eh, inderdaad ouderen die dan zeggen... we stemmen nu op 50 plus. Onder andere, we hebben 40, 45 jaar hard gewerkt, we ja. hebben gespaard... en dat wordt ons nu allemaal afgepakt. En andere mensen die niet zo hard gewerkt hebben, niet zo hard gespaard... Die, eh, de, hè, dat is een oneerlijke verdeling. Nou, uh, één, ik kan dat sentiment begrijpen en dat is terecht dat ze dat voelen. Ze hebben natuurlijk al hard gewerkt, zeker die oudere generatie. Het is natuurlijk niet zo dat de jongere generaties nou alles maar krijgen forget it. Als je die bezuinigingen echt doorzet, we hebben een enorme schuld. Uiteindelijk moet je die schuld allemaal afbetalen. En dan worden we allemaal arm. Dus het is het is niet zo dat nou he, die oude generatie alleen maar gepakt wordt. Eh, het is trouwens zo dat babyboomers in Nederland ook heel goed zichzelf hebben gezorgd. Uh, he, dus die moeten helemaal hun mond houden, zou ik ja, Maar dat zegt niet alleen u, dat zegt de meneer Schnabel, dat zegt Diederik ja. Samson, dat zegt ongeveer iedereen. En toch en net... zeggen die ouderen het klopt niet. Ja, en, en er is net weer een rapport ook uitgebracht dat ouderen eigenlijk helemaal niet zo arm zijn als, ze, als, als wij denken. Dat eigenlijk heel veel ouderen het ook heel goed hebben. He, dus, maar ze uh... vinden dus dat ze dat verdiend hebben. Ja, en dat, dat is natuurlijk ook zo. Maar je kunt ook zeggen, als er echt een crisis is, dan kun je ook van de oudere generaties vragen om daaraan bij te dragen. Als je dat ook aan jongere generaties vraagt. En ik denk wat je nu niet ziet, omdat er zoveel gesproken is over he, de pensioenen en die minder worden, dat mensen gewoon bang zijn. Mensen zijn gewoon bang voor hun bestaanszekerheid en voor hun inkomenszekerheid. En als je jong bent... Nou ja, als je, als als je, je dus oud bent, ook niet meer... kan er, precies, ja, als je kan er niks meer aan doen. Exact. He, dus als je 65 plus of zelfs ouder bent, natuurlijk denk je dan, ja, nu moeten ze minstens salaris niet, of mijn inkomen niet afpakken, want ik kan niet meer dat zelf gaan doen of mijzelf verbeteren. En die angst is heel terecht. En daar is speelt meneer Henk Kool heel goed op in... Overigens is dat een partij vol VVD'ers... die ineens doet alsof ze heel links zijn. Hè? Zowel de voorzitter als de twee kamerleden Ex-VVD'ers. Dus ik zou nog eens even goed kijken... Er nee, zijn ook bedoelen. veel VVD'ers die in die peilingen... blijkbaar dan uh, van plan zijn om over te stappen. Ja. Als, als dit... Want je ziet dus wel, los even van... of de, dat 24 die de, nu precies ja, klopt... Uit. maar je ziet een soort uh, permanente structurele stijging wel... Van, ja. in alle peilingen, ook andere peilingen ja. van uh, 50+. plus. Ja. Uh, als dat zo doorzet... Dan, dan, dan wordt dat natuurlijk toch een probleem... tijdens de verkiezingen voor die andere partijen. Uh, nou... Maar we hebben niet vier jaar lang dezelfde peiling, toch? Kijk, wat heel belangrijk is, is dat er een uh, Europese verkiezing aankomt in 2014. Dat is midden in de termijn van de huidige regering. Ik ga er even van uit dat VVD en Partij van de Arbeid niet de boel opblazen elkaar. Maar dat ze dat uitzitten. Mm -hmm. Die krijgen echt een probleem natuurlijk in, bij de Europese verkiezingen. Want dan zijn kiezers nog steeds heel boos. Als het klopt dat ons begrotingstekort weer oploopt... Uh, boven 3% moeten nog meer bezuinigd worden, worden mensen nog bozer. Die partijen gaan enorm op een donder krijgen in de komende uh, verkiezingen voor het de, voor de Europese parlement. Maar en, wat kunnen ze eraan doen? Bijna niets. En hè? daar kunnen ze bijna niks aan doen. Nee. Omdat Nederland er financieel gewoon slecht voor staat. We hebben nu. Uh, uh, flink weer uh, moeten... Uh, uh, de partij waar we wel investeren... maar daardoor moet er ook elders weer meer bezuinigd worden. Daar kun je niks aan doen. Er gaan gewoon hele harde klappen vallen. Ja. We hebben gewoon, dus kan het heel goed dat deze trend doorzet... en dat 50-plus ook bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer heel goed gaat scoren? Ja, ja het zou me niet verbazen als ze daar een 1 of 2 te halen. Helemaal omdat een... 1 of 2? Eén of twee in het Europese parlement is dat oh, veel, want ja, ja, ja. daar hebben we er maar 27. Ja, ja. Dus dat is heel ja, okay. veel daar, ja, dat tuurlijk. is heel veel daar. Ja, ja. Dat is keer vijf, ja. zeg maar, voor de Tweede ja. Kamer. Maar um, uh, je moet dan niet, niet denken dat dat ook zetels zijn die zij krijgen... op het moment dat de vraag voor ligt van wie moet er in de regering. Want dan zul je in het een hoop kiezers toch weer zeggen... nou, we premier of vicepremier Krol, nou nee. We kijken te ver vooruit misschien ook wel. Maar dan, dan even iets anders van vandaag. Ja. Want morgen publiceert de die, die Beckman Stichting... Het wetenschappelijk bureau voor de Partij van de Arbeid... een studie ja. waarin ze stellen dat de Partij van de Arbeid... zich vanaf de jaren negentig onder Wim Kok... heeft laten meeslepen in het geloof in de vrije markt. Ja. Opmerkelijk? Nee, dat is waar. He, maar dat is niet alleen Wim Kok overigens. Dat is de hele sociaaldemocratie. Die heeft zich uh, in de jaren 80 en 90 uh, uh, in de val laten lopen van het neoliberalisme. He, uh, zijn meegegaan uh, met uh, het idee van nou, dat overheden niet meer streng moeten controleren. Dat banken wel wat meer ruimte mogen hebben om van die fantastische producten te ontwikkelen. Waardoor wij nu al ons geld kwijt zijn. En wat zegt het dat de en... die Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van daarbij... dit nu zwart op wit graag wil ja. uh, vaststellen? Nou, ze willen zelfs meer. Hè. Kijk, dan, als je dat rapport inkijkt, dan zie je dat zij... Zij willen niet meer al die een beetje waargenomen. Ze willen heel duidelijk dat er een aantal dingen wettelijk worden vastgelegd. Bestaanszekerheid is een van die belangrijke elementen die zij zeggen. Mensen willen bestaanszekerheid, inkomenszekerheid. En dat moet wettelijk worden vastgelegd. Niet het, het, zeg maar, het handje schudden in de samenleving en leuk weer tegen elkaar doen van meneer Balkende. Hard gewoon garanderen dat mensen die werken ook gewoon een goed inkomen hebben. Dat dat ook gegarandeerd Zeggen wordt. Zeggen ze dan ook dus niet te eigenlijk, te... eigenlijk ergens: je had beter niet met de VVD in de regering nou, gaan zitten? Nou, als Partij van de Arbe Arbeid-Bewindslieden dit moeten gaan doen, dan gaan we nog leuke tijden tegemoet uh, voor, uh, voor dit camp. Ja. Ja, want deze regering gaat natuurlijk vooral bezuinigen en niet bestaanszekerheid uh, uh, voorop zetten. Uh, uh, maar je ziet trouwens overal in Europa dat, uh, uh, dat sociaaldemocraten in de problemen zijn, die hebben vergeten waar ze eigenlijk voor zijn opgericht. Die zijn daar nu achter, omdat ook op links natuurlijk al die bewegingen opkomen. In, de, in, in Nederland is dat de SP, in Duitsland is dat die linken. Ja. In, in, uh, in, uh, ook in andere landen lopen links mensen weg bij de... En dat zorgt voor bij, een koerswijziging bij de sociaal -democraten. Ja, die zien, die zien dat mensen niet meer geloven dat zij de verzorgingstaat overeind houden. En daar zijn ze voor in het leven geroepen en daar moeten ze naartoe terug. Het past in een internationale ontwikkeling. Tot zover, dank voor je reactie. Politicoloog André Krouwels, gaan we door met Bert Brussen. Maar eerst weer Nina June.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 deep just to come back up to the surface with some fresh new air to breathe then i'll make my way up to the rooftop of the world so i'll be closer to the stars to reassess the universe Op gitaar begeleid door Damian Corlazzoli en op piano door Annelie de Vries. Met het nummer Work of Art van haar album The World Awaits. De hoofdredacteur van The Post online. En we gaan met hem uh, het nieuws op het internet. En ook daarbuiten trouwens uh, doornemen. En ook aan tafel nog politicoloog André Krauwel. We gaan beginnen, Bert, met. Uh, ja, dat is een koepje van een nos. Gisteren was uitgezonden. Ik uh, geloof uh, na jaren van 2012... hebben Oost-Europese criminelen uh, diverse computers gehackt. Of diverse duizenden. Via een botnet van 150.000 computers. Een botnet is als je uh, een gemiddelde thuiscomputer neemt. Die heeft niet zo heel veel kracht. Als je er daar 150.000 in één keer van neemt... heb je een enorme kracht. Dat wordt meestal overgenomen zonder dat die mensen het werken. Er wordt een programma geïnstalleerd. En dan kunnen die criminelen van op afstand... Kunnen al die computers bedienen en daarmee kunnen ze dus inderdaad heel op grote schaal bedrijven hacken, hebben ze ook gedaan. Uh, en nu blijkt: er was meer dan 700 gigabyte aan data buitengemaakt. Dat is ongelooflijk veel. Uh, dat zijn uh, computers van ziekenhuizen, waterleidingen, overheidsinstellingen, uh, luchtvaartmaatschappijen, noem maar op. Allerlei gevoelige informatie. En dan heb je het over creditcardgegevens, inlogcodes, alles. Um, de NOS heeft gekeken. Dat is dus al in het najaar 2012 is het dus al gebeurd. Uh, is het dus al de hele tijd bekend? De overheid is het, heeft er al die tijd helemaal niets mee gedaan. Uh, tot dus de NOS gisteren zei: weet je wat, we gaan kijken wat er eigenlijk in die data staat. Die data uh, is ook wel teruggevonden, maar was encrypted, hebben ze bij de NOS dat eruit kunnen halen. Uh, nou, dat blijkt dus inderdaad dat er ongelooflijk veel gegevens zijn buitgemaakt. En hebben aan die bedrijven gevraagd, zijn jullie gewaarschuwd uh, door de overheid? Heeft de overheid gezegd uh, mo uh, jullie moeten extra gaan beveiligen? Heeft gezegd. Want we hebben zo'n nationaal uh, cybersecurity center, ja. hè? Dat, dat, Blijkbaar was het op een gegeven moment bekend bij de overheid... maar ze hebben die bedrijven niet laten weten dat er bij ze is ingebroken. Exact. Dus er, er, er is gewoon geen enkele waarschuwing uitgegaan. Wat uh, toch in dit soort gevallen uh, behoorlijk cruciaal... Zelfs als het gaat om waterleidingbedrijven... en wat mij betreft kerncentrales of weet ik veel wat. Dus het is toch heel ja. fijn als je weet dat er bij je is ingebroken... en dat de inlogcodes zijn weggehaald. Maar is dit is precies gehad. waar we voortdurend... Uh, uh, ja, je zou bijna zeggen indianenverhalen, maar dat dus niet over horen... van dit zou mogelijk kunnen gebeuren... en dat kan nou, de hele het, samenleving platleggen. Dit is, ja, het, het punt is meer dat ze er vanuit zijn gegaan... en dat zeggen deskundigen ook. Dit zijn echt typische Oostblok-criminelen die, die willen die creditcardgegevens. Dus wat ze doen... is is op grote schaal die computers aantassen... al die gegevens te uittrekken. En die zijn niet zo heel veel van plan met dit soort gegevens. Wat er nee, wel zijn kan ge die, maar ze kunnen het wel doorverkopen. Wat er wel kan gebeuren is dat ze het op, op de open markt verkopen... en dan internationaal terrorisme. Ik vermoed dat het heel erg interessant is. Ook als je bijvoorbeeld manifest van luchtvaartmaatschappijen uh, kunt aanpassen. Het is natuurlijk leuk als je een aanslag pleegt... en zelf uh, sta je niet meer op de lijst van inzittenden. Ik noem maar, ik noem maar op. Ja, ik, en wij wat, hebben er dus geen idee van op dit moment... wat er met al die gegevens die ze gekregen hebben gebeurt. Nee, er is ook nog niemand opgepakt. Dat slingert waarschijnlijk nog rond. De vraag is of die luiden het nog hebben. Of dat het ergens gedumpt is. Of nog gewoon vrij rondzwerft op de vrije markt. André Krauwel, word je nerveus als je dit soort verhalen hoort? Heel erg, want ik maak natuurlijk het kieskompas... waar ook hele belangrijke data in zitten. En, en uh, ik, ik zou echt heel erg van balen als... Uh, als mijn gegevens gehackt werden. Maar die, en hoe heb je die, beve heb je die heb je beveiligd? Ja, neem ik wij, aan. ja wij, en we, dat is ook heel erg duur om dat te doen, omdat die data natuurlijk. Ik, hey, u kunt zich voorstellen, wij zijn nu in Egypte bezig. Dat, ik kan me voorstellen dat een aantal mensen in Egypte het wel leuk vinden om exact. al in onze data te kijken tijdens de verkiezingen nog, he, wat, ja. waar het sentiment ligt. Dus wij doen dat altijd met, ja, met heel veel zekerheid omgeven. Ook buiten de landen waar het een beetje eng is, zeg maar, zetten we dat dan op een server. Eh, apart met een grote beveiliging erop. Ja, laat... Maar als ze willen, komen ze er altijd in. He, dat is het probleem. Deze mensen hebben waarschijnlijk zoveel meer geld dan wij natuurlijk. Nou, he, dat, dat is in dit geval niet zo, wat ik zei, het is een botnet. Dat is eigenlijk iets wat, wat elke script ook kan. Dus iedereen, ja. die hoeft er niet echt voor doorgelet te hebben. Het punt is meer dat je als je heel veel computers hebt die je kan aansturen. Wat er wel gebeurt is dat de laatste New York Times is gehackt. Waarschijnlijk door de Chinese overheid. En dan heb je het over systemen en ja. mensen die onbeperkte resources en onbeperkt geld hebben. Ja. En dat is, eigenlijk kun je daar en dan niet tegen beveiligen. Nee. Nerveuze uh, makelde berichtgeving. Andere, andere dingen? Nou ja, in IJsland willen ze porno op het internet gaan verbieden. Ja. En dat is uh, op zich al heel ernstig. In IJsland, ja. In IJsland, dat is... Die hebben al, uh, al eeuwenlang, of eeuwen zo ze al bestaan... is porno er al verboden. Je mag het daar niet porno uitgeven. Porno op papier. Porno op papier, porno op video is er al verboden. En ongeveer dezelfde reden hebben ze alcohol duur gemaakt. Want je weet, stil duur maken gaat niemand zuipen. Dus als je porno verbiedt, gaat ook niemand porno kijken. Uh, of juist niet, dacht uh, exact, ik. Ja, exact. Moet je maar eens kijken daar, ja. Maar goed, daar... Uh, uh, en dat soort waarheden laten zich niet gelegen liggen. Ze zeggen nu: van ja, nou, porno dat is nu ineens. Uh, komt via internet. Dus onze brave burgers worden nu alsnog besmet met al deze verderfelijke dingen. We willen dat gaan censureren. En ze hebben letterlijk gezegd: dat gaan we op dezelfde manier doen. als dat China uh, Google-resultaten censureert. Dat is best wel heel ernstig. Dat betekent hmm. namelijk dat je uh, iemand van de overheid moet gaan laten zeggen. wat porno is, wat pornosites zijn en hoe je dat moet gaan censureren. En kanttekening, ze zeggen: het gaat om gewelddadige porno. Nee, nee, dat zeggen ze helemaal niet. Oh, dat nee, was nee. Ik, uh, wat ze zeggen, en dat is nog veel erger zeggen, ja, we hebben nu onderzoeken die aantonen dat gewelddadigheid... Uh, en ook vooral uh, seksdelicten en, uh, en seksuele geweld, gewelddelicten... dat die toenemen als er meer naar porno is gekeken. Ja. Uh, dus, dus alle is echt, porno willen dat ze is is, Als je, als je, als je het leest, dan heb je echt de people versus Larry Flint. Je krijgt echt een ontzettend 1950 gevoel. Amerika hustler, toen uitgeven van dat blad. Dat was de blad. tijd dat Amerika ja. ook nog ja. bang was voor ja. porno. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat ja. zie je weer terugkeren. Maar het ja. Ja. grote probleem van... Sorry, Jan, presentator van... Nee, dat geeft niks, maar we hebben anderhalf minuut... dus je moet kiezen of je hierop doorgaat of op je land. Ja, maar dan gaat het over Annemarie Maar Ik vroeg net aan André Kral, wat heb je liever porno over Annemarie Joritsma? Toen zei hij, toen zei, ja, maar. Nou, dan moet je, dan moet je daar, ja. daar nog iets over ja, zeggen. dat is typisch toch weer vuur, vind ik, hè? Dat nee, je... want ik heb daar het college gevormd in 2006. En toen moest ik met Annemarie samenwerken. Ja, in Almere, ja. Goed, hè? Want we Geen hebben het erover omdat Annemarie Joritsma... Ja? weigert de verslaggevers van Pauw te woord te staan. Oh. Ja, nou, ja ik, nou ik vind dat diep terug En zelfs de NVJ, de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek... toch niet de meest rechtse vereniging in Nederland... is het inmiddels eens met de Kamervragen die de PVV erover heeft gesteld. Niet alleen de PVV, de, de paunusie is natuurlijk onmiddellijk de Tweede Kamer ingedoken. En al die Kamerleden staan vooraan om te zeggen dat dit een schande is. Ja, wat toch heel goed is. Dit wordt heel nou ja, bizar kijk, op het, het, het moment. Het nee, we luisteren Jan. Kijk, ik begrijp, ik, als je zegt van ik wil uh, Rutger Kaskum niet te woord staan... dat begrijp ik ook wel en dat is je goed recht. Maar het is wat anders als je mensen gaat weren van een ja, dat begrijp ik ook niet. Dan moet je toch om kunnen gaan? Als je, als je in de politiek zit, exact. moet je toch om kunnen gaan ook met journalisten... die niet de standaard vragen stellen. Wees blij dat mensen eens een keer wat anders vragen, zou stellen. Ja, zeggen. Ja, nou, dat is ook mijn gedachte. Maar ja, nou ja, ze André vinden misschien Joens, dat, maar slap, jij... slap, dat slap, Dat ze niet altijd even relevante uh, en vaak ook wel provocerende vragen stellen. Schande, bij ja. Straks gaan mensen ook nog haardend over de oren dragen. <laughs> Waar zijn we dan in Nederland? <laughs> nou, dat gebeurt hier niet, althans niet in mijn geval. Uh, Nee, een openbare persbijeenkomst. Daar, daar heeft ze natuurlijk een absolute misser in gemaakt. En dat, zie je, dat hoor je ja, ook jongens, in alle reacties. Zaken, ja. Ze hebben al aangekondigd dat ze er nu gaan achtervolgen. Dus wat, wat dat betreft oh, nee, moet maar dat George mag maar sowieso. Je, ja? Tot slot, mag seconden, tot vijf, vijf, je van slot. Komt, seconden. Vanavond uh, in Pauw News is een van die hoofddaders van dat Eindhovense mishandelfilmpje. die wordt geïnterviewd bij Power News. Die hebben inderdaad geïnterviewd. die, die oh, hoofddaden echt in Waar is oh, die caption okay. van zijn hoofd trokken? Uh, ja, die dus. Ah. Vanavond in Pauw News. Dit was vrijdagmiddag live. Ik dank Pet Brussel. Ik dank André Kouwel. Ik dank het publiek hier aanwezig en natuurlijk de muziek van Nina June. zo direct het Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Ja, ik vind het al mooi aangekondigd, dankjewel Jan. We gaan het hebben over de inslag van vandaag in Rusland de meteoriet. We hebben het ook over de SNS, want er kon geklaagd worden vandaag bij de Raad van State. En we hebben aandacht voor de tenniswedstrijden in Rotterdam. Maar voor het zover is, luisteren we eerst naar Gert Kluk. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Dino Sorel, onder meer bekend van het liquidatieproces, moet uit de extra beveiligde inrichting in Vught worden overgeplaatst naar een minder strenge gevangenis. Dat is bepaald door een beroepscommissie. Sorel wilde al eerder weg uit Vught en werd daarin door een rechter in het gelijk gesteld. Maar staatssecretaris Steven liet hem toen overplaatsen in Vught naar een afdeling voor agressieve gevangenen. Sorel, die in het Amsterdamse liquidatieproces werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, zit nu nog een straf van acht jaar uit in een drugs- en witwaszaak.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 ANEB-verkeersinformatie. Ah de avondspits blijft voorlopig binnen de perken. De meeste files staan in het midden van het land. Een paar zaken vallen op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Laren en Eembrugge, 7 kilometer file. De oorzaak was een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A28 van Utrecht naar Zwolle bij Leusden, 7 kilometer. had ook te maken met een aanrijding aan de andere kant richting Utrecht. Daar staat voor Amersfoort nog 5 kilometer file, maar de weg is vrij.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 Bert van Sloten. Hele middag. het is vrijdag 15 februari, het is bijna weekend. En het nieuws van vandaag gaat over boze aandeelhouders... die via de rechter hun gelijk willen halen. Over cybercriminelen die geen rechter nodig hebben... en gewoon meenemen wat ze van waarde lijkt. Over een gevallen atleet in Zuid-Afrika... een trainer in Enschede die onder druk staat... en een oud voorzitter van Heerenveen die aan de kant wordt gescholven. En natuurlijk zoeken we alles uit... over die financiële meevallen van het kabinet. En het nieuws gaat over de grote klap... Veel inwoners van de Russische stad Tseljabinsk... die hadden de schrik van hun leven vanochtend... toen een meteoriet uit de hemel neerstortte. Honderden mensen raakten gewond. Zoals een meisje dat op school was toen het gebeurde. Ze zag eerst een grote lichtflist. En pas een paar minuten later was er een enorme schokgolf. En ze werd door glasscherven geraakt. Uh, my... Deurje, nou, een puistig lantaarn, een prachtige golf en dat is het deel. Geert, Geert, groot koelkamp is onze correspondent in Moskou. Geert, um, ja, dit meisje is een van de vele gewonden. Wat zijn de laatste cijfers? Uh, het laatste cijfer uh, is, uh, ligt rond de duizend. Ik geloof 985 is het laatste cijfer dat door de, de gouverneur van de provincie Tjelerbinsk is genoemd. Dat zijn in ieder geval mensen die zich hebben, uh, die, die zich hebben gewend om medische hulp uh, bij ziekenhuizen, bij artsen. Uh, maar het werkelijke aantal zal waarschijnlijk toch beduidend hoger zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die snijwonden hebben opgelopen, uh, een pleister erop hebben gedaan en uh, verder daar niets mee hebben gedaan. We weten zeker dat het een meteoriet was. Uh, nou, die consensus is er nu wel. Uh, iedereen, de, de autoriteiten en ook de wetenschappers die er naar hebben gekeken... die, die gaan daar gewoon vanuit dat het een, een meteoriet is. Ze zeggen ook uh, dat ze weten hoe groot die ongeveer is geweest. Uh, vier, vijf, zes meter in doorsnee. Uh, en die, is, uh, die explosie uh, met die, die, die, die klap die is gehoord... Uh, dat heeft plaatsgevonden op een hoogte van 35 tot 50 kilometer. Er was natuurlijk heel veel speculatie uh, in, de eerste, in het eerste uur vooral nadat dat gebeurde. De, wat je zei, mensen wisten niet wat er nee. gebeurde. Uh, in één keer een lichtflits, uh, een explosie, enkele explosies zelfs. Uh, uh, meer dan 3000 gebouwen van de ruiten zijn gesprongen. Uh, mensen dachten dat de oorlog uitbrak, begonnen te rennen... niet wetend waar naartoe. Uh, mensen dachten dat er een raketinslag was... of dat er een vliegtuig misschien was neergestort of een satelliet. Uh, en pas na, ik geloof anderhalf uur... kwam het eerste officiële bericht uh, van de lokale autoriteiten... dat het uh, hoogstwaarschijnlijk ging om een, uh, om een meteoriet. Ja, wat het gek is natuurlijk... Je denkt, zo'n meteoriet, als hij al komt, dan slaat hij in. Maar deze ontplofte dus... Uh, ja, nou dat, dat gebeurt natuurlijk heel vaak met, met meteorieten. Er, er vallen jaarlijks uh, heel veel meteorieten. Uh, komen de dampkring, dampkring binnen, maar uh, het, het gros uh, haalt de aarde niet... Uh, omdat het uh, in de dampkring, dampkring uh, verbrandt. Uh, en dat is met deze in feite ook gebeurd. Uh, tot dusver is niet bekend of er uh, uh, brokstukken daadwerkelijk zijn gevonden. Er wordt door uh, een enorme uh, politie, leger en rampenbestrijdingsmacht... van, van meer dan 20.000 mensen wordt gezocht in de wijde omgeving van Chelyabinsk. Uh, er zou een, uh, een krater zijn gevonden van zes meter doorsnee door een tank-eenheid in de buurt van Chelyabinsk. En er zijn ook foto's van een, uh, een groot rond gat in een meer 70 kilometer ten westen van de stad... waar ook mogelijk brokstukken zijn beland. Uh, maar de, de, de feitelijke stukken steen die zijn nog niet, uh, nog niet aangetroffen. De vraag blijft dan ook altijd van... hadden we dat kunnen zien aankomen? Hadden de autoriteiten de mensen misschien kunnen waarschuwen? Uh, ja, er zijn wetenschappers die zeggen van, uh, zie je wel, wij hadden meer, uh, meer uh, geld moeten krijgen om, om dit soort uh, dingen uh, te kunnen zien aankomen. Om daar onderzoek naar uh, te doen, om de, de nodige apparatuur, speciale telescopen daartoe aan te schaffen. Uh, maar aan de andere kant, uh, kijk, dat, dat, uh, die, die planetoïde die straks langs de aarde scheert, die heeft een, uh, een doorsnee van 45 meter. Dat is uh, een vrij groot object. Hier gaat het om iets van 4, 5, 6 meter. Dat is natuurlijk relatief gezien heel erg klein. En het is het ongelooflijk moeilijk uh, om dat te zien aan, aankomen. Maar, zoals gezegd, er zijn wetenschappers hier in Rusland... die dit gebruiken als in ieder geval een, uh, een stok om mee te slaan... Zeg maar, om, om, uh, om extra geld te vragen voor dit soort onderzoek... om dat in de toekomst misschien wel mogelijk te maken. Daarover ga ik straks praten en over alles wat meteo met me meteorieten te maken heeft... met astrofysicus Vincent Ike. Dankjewel, Geert. Geert groot Koelkamp hoorde u vanuit Moskou. En vanuit Moskou gaan we naar Den Haag. En daar was het een hele lange dag vandaag bij de Raad van State. Beleggers konden daar bezwaren maken tegen de nationalisatie van SNS Reaal. Bij die nationalisatie van de bank heeft minister Dijsselbloem alle aandelen en alle achtergestelde leningen onteigend. En dat betekent een miljardenschade voor beleggers. André Menema is de hele dag geweest bij die hoorzitting in Den Haag. André, hoeveel mensen zijn er uiteindelijk langs gekomen? Nou, uh, goh, hoeveel mensen langs zijn gekomen? Uiteindelijk zijn er 150 mensen, zeg maar, fysiek langsgekomen. Uh, ruim 700 mensen hadden zich opgegeven, stonden op de lijst. Maar niet iedereen hoefde het woord te voeren, gelukkig. Uh, S'morgens voor de lunchen een aantal grote partijen. Zoals de vereniging infectenbezitters en de Stichting Obligatiehouders SNS. En wat Italiaanse obligatiehouders. En Amerikaanse hedgefondsen, de FNV. En smiddags kwamen een negental kleine particuliere schuldeisers. Want velen zeiden ook van, ja, we moeten eigenlijk toevoegen. aan al die verhalen die ik gehoord heb, dat waren allemaal door, uh, ontwikkelde... en, en, en uh, juridische verhalen. En hierna maakte gewoon een enkele belegger gewoon een puntje. Dus minder juridisch technisch, maar veel meer, meer recht voor zijn raap. Eigen rekensommetjes, oplossingen, suggesties voor de Raad van State. Vaak mopperde men op het feit dat men veel te weinig tijd heeft gehad om zich voor te bereiden. Plus wat je ook al hoorde, de frustratie om op de, van de een op de andere dag gewoon je investering, je belegging kwijt te zijn. Niet door de eigendommigheid, maar gewoon afgepakt door de staat. En dat is wat heel veel mensen gewoon echt behoorlijk was, hoor je wel. Ja. Nou, uh, ben van de economieredactie en niet van de juridische uh, redactie, maar wat waren de voornaamste argumenten? De belangrijkste argumenten waren dat men betwiste die interventiewet... waarmee de minister heeft ingegrepen en de bank genationaliseerd heeft. Er waren veel vragen, een, een, een kritische vragen en vraagtekens bij de vastgoedwaardering. Is het veel te somber geweest waardoor de bank heeft inge, moest genationaliseerd worden? Had het niet anders gekund? En vooral ook de vraag waarom moeten de schuldeisers, wij als schuldeisers, bloeden? Waarom worden we onteigend? Waarom kunnen wij fluiten aan ons geld? En waarom is het alleen maar bedoeld, zoals we dat lezen in de stukken, van, om de kosten voor de staat te drukken? Luister maar een keer mee naar een tweetal... Ik ging ervan uit dat een aandeel uh, die 20% stijgt... in een dag uh, gered gaat worden of door een private sector of door de staat. Maar niet door een nationalisatie zonder compensatie. Maar de minister heeft gewoon uh, onze aandeel gewoon afgepakt. En uh, dankjewel, over een paar jaar kan ik dat weer verkopen voor uh, niks bedrag... als het bedrijf gezond is. Jullie zoeken het maar uit. Ik denk dat uh, de minister heeft gefaald. En ik denk dat hij terug zou moeten komen op... Op, ...op zijn besluit en een andere vorm moet vinden om de SNS te redden. Uh, ik denk dat dat een goede zaak is. Maar uh, ja, ik als belastingbetaler ook. Ik ben in loondienst. Ik word uh, nu 100.000 uh, nou, keer getroffen. Ja, nou, al dus een tweede gedupeerde die dus ook in de zaal zaten. Ja, dat zijn de gedupeerden. Maar dan heb je ook de Nederlandse staat. Ik heb begrepen dat de Nederlandse staat ook heeft uh, uitgelegd... ...waarom SNS is genationaliseerd. Precies, meester Daalder, de landsadvocaat namens het ministerie van Financiën heeft ook uitgelegd dat de minister eigenlijk niet anders kon. Had een keuze, of de bank fiet laten gaan, of de bank redden. Je moet dus niet zozeer boos zijn met de minister van Financiën. Hij heeft gewoon gedaan wat, uh, uh, naar zijn inzicht en met zijn vermogen, gewoon de juiste oplossing was voor het probleem van dat moment. Want een bank die op omvallen uh, stond, uh, door de knieën ging omdat de spaargeld uitstroomde. Kortom, er moest wat gebeuren. En legde de uh, minister de meester Daalde, zijn omstandigheid. Het was niet zozeer om dus beleggers uh, te sparen of een soort verzekering te bieden voor beleggers. Luister maar mee veel van de appellanten gaan er, en in mijn opvatting volstrekt ten onrechte van uit... dat op de staat een verplichting zou rusten om door middel van financiële injecties... of op andere manieren noodleidende banken overeind te houden. Zo'n verplichting bestaat er niet. Nou, Bij banken heb je dan een specifieke situatie. Daar kan er aanleiding bestaan voor een vorm van interventie... wanneer de stabiliteit van het stelsel ernstig gevaar loopt. Maar... Zo'n interventie door de overheid bij een bank die in problemen verkeert, die niet, zoals overigens altijd eigenlijk het geval is bij steunmaatregelen aan ondernemingen... om het belang van de crediteuren van een bank... of zoals hier het belang van rechthebbenden op de effecten en leningen in en van een bank te beschermen. De staat komt een bank niet tegemoet om beleggers in banken te beschermen. Wie belegt als regel weet dat hij risico's neemt... En als dat risico zich dan vervolgens blijkt te verwezenlijken, dan komt dat voor rekening van de beleggers. En de belegger kan niet, en dat is wat aan uw afdeling wordt gevraagd, de belegger kan niet van de staat verlangen dat de staat die risico's die een belegger loopt afdekt. De staat is geen verzekeraar voor beleggingsrisico en dat is de kern wat appellanten u vandaag hebben voorgehouden. Ja, en met appelante bedoelt en ongetwijfeld natuurlijk... de bezwaarmakers, de Precies. gedupeerden die voor hem zaten. Ja, nou is die hoorzitting nog steeds uh, niet afgelopen, uh, André. Um, hoe gaat het nu verder? Komen ze vanavond met iedereen uh, klaar? Uh, extra openingstijden bij de Raad van State? Nee hoor, nee, nee. Het is allemaal dus De opkomst, zoals gezegd, is een stuk meegevallen. Het is dus niet een soort Poolse Landdag geworden wat dat betreft. Maar we hebben 150 mensen die zich keurig gedragen. Netjes in de gang staan te wachten. Nu op dit moment koffie drinken. Want we hebben even een schors gehad van 10 minuten. Hè, want de voorzitter van het college heeft gezegd, uh, we stellen voor even koffie drinken. Daarna gaan we nog even door. Ronden we de zaak af. We hoeven dus niet morgen nog een extra zitting. Of ik weet niet hoe laat door te gaan vanavond. Want zo bezien zullen we ergens rond de klok van een uur of zeven, half acht een punt achter deze zitting kunnen zetten. En dan wordt het wachten op 25 februari, de maandag, om vier uur s middags. Want dan komt het college de Raad van State met uh, haar uitspraak over de rechtmatigheid... van de nationalisatie van SNS Real. Dankjewel, André. Na half zes praten wij nog eventjes door met iemand... die er vandaag ook bij was en die daar dus zijn zegje heeft kunnen doen. Rotterdam, daar wordt getennist op dit moment. Het ABN Amro tennis toernooi. De kwartfinale is aan de gang. Del Potro staat in de baan. En maakt hij gehakt van zijn tegenstander, Mark Brassen? In de eerste set deed hij dat wel. Hij speelt tegen de Fin Jarco Niemine. Een vrij eenzijdige eerste set. Del Potro beter. Hij won die set met 6-3. In de tweede set heeft hij toch wat moeite met de Fin. Die beter gaat spelen. Wat minder fouten maakt. Beter in de rally komt ook. Het is 2-2. Niemine heeft al een paar kansen gehad net om de servers van Del Potro te breken heeft hij hem niet gedaan. Ja, dat zijn die kleine kansjes die je, die je wel moet pakken. Zeker tegen een speler als Del Potro. Maar hij heeft het in de tweede set een, een stuk moeilijker. Dankjewel. Wat gaan we zo doen? De World Press-foto is voor een foto uit Gaza. Niet eentje uit Syrië en dat verbaast velen. We hebben zo dadelijk een reportage over. Wijnald vrijdagmiddag. Vakantie een beetje? Ja, een beetje wel. Vooral in het zuiden van het land. Dus een hele drukke avondspits gaat het niet worden. De meeste files staan nu in het midden van het land. En dat is het beeld van de komende middag toch wel. Op de A28 staat de langste file van Utrecht naar Zwolle... tussen Soesterberg en Leusden, 7 kilometer...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 Accusations, the mean looks, and the same of frustrations. I never thought that we'd throw it all.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 side Zeg wel aardige muziek, alleen die naam van die band is een beetje een rare naam. Scouting for Girls. Waarom je je een band nou zo noemt, weet ik niet. In ieder geval het debuutalbum uit 2007 heet ook Scouting for Girls. Dit nummer komt uit 2010. This ain't a love song. Ze hebben ook ooit een nummer gemaakt over Elvis is niet dood. Nou goed, dat is dus de groep. Sc Scouting for Girls. Um, we gaan over het weer praten, Willemijn. Um, mist op dit moment, hoe kan dat? Het wordt langzamerhand wat, wat minder. Het was vooral vanochtend en, en begin van de middag uh, heel erg. Het zich wordt langzaam ietsjes beter. Maar er zit gewoon veel vocht in de, in de lucht. En met name in het oosten ligt er natuurlijk nog veel sneeuw. En um, ja, het is eigenlijk een beetje de lucht. is dan een beetje de ruit. Als die sneeuw dan wat gaat uh, verdampen. Zeker als de lucht straks weer wat gaat afkoelen. Dus wat ook vannacht gaat gebeuren. Dan condenseert uh, dat vocht... Tegen de lucht aan en dan krijg je mist. Krijg je mist. En ja, dan, dan krijg je uh, mist. Houden we mist in het oosten of eigenlijk in het, de rest van het land ook? Nou, ik heb het nu in de verwachting gezet eigenlijk voor een groot deel... Uh, vooral het oosten en noordoosten van het land. De mist echt. Ik denk dat de andere delen ook echt wel nog wat nevelig kunnen, kan, kunnen worden. Maar de kans erop is wel wat kleiner. En hoe gaat het verder vannacht? Ik denk temperaturen op veel plaatsen zo rond de 2 graden... maar er kunnen best wel eens wat opklaringen zijn... en dan kan de kwik echt wel even dalen. Dan kan het lokaal best wel even wat gaan vriezen ook... Met misschien wel wat gladheid tot gevolg. Dus vannacht ook als je, als je de weg op gaat, toch wel even opletten. Even opletten. Ja, maar precies. daarna loopt de temperatuur wel weer op en de loop ja, van de zaterdag? Ja, nee, we komen langzamerhand steeds meer van een groot hoge drukgebied. Er zijn twee kernen die gaan samensmelten. Op dit moment eentje boven Frankrijk en eentje boven de Oostzee. En daarmee wordt het wereld bij ons veel rustiger. Um, wel wat meer bewolking in eerste instantie, maar ook wat hogere temperaturen. Zo een graad of zes morgen, zondag een graad of vijf, denk ik. En uh, we blijven onder invloed van dat hoog. Maar de stroming wordt langzamerhand wat noordelijker. En dat betekent voor het begin volgende en, week dat het en, ietsjes kouder is. En warmt het morgen snel op, want uh, alle ouders met kinderen op uh, sport. Sommigen zitten op hockey, voetbal, noem maar op. De buitensporters die denken als het maar snel weer warm wordt, dan kunnen ze sporten. Nou weet je, die bewolking die is morgen, zeker in de ochtend, denk ik, nog best wel um, hardnekkig. Uh, een voordeel is wel dat er niet zoveel wind staat... maar ik zou zeker wel een jas uh, meenemen. Maar zodra de zon erbij komt, is het naar mijn idee snel al echt wel lekker. Een lekkere dag wordt het Precies, morgen. Ja. Mooi, dankjewel Willemijn. Willemijn, hoe ben je was dat? Over het weer. En dan hebben we de World Press-foto. Die is vandaag bekendgemaakt in Amsterdam. Het is de belangrijkste onderscheiding ter wereld voor de fotojournalistiek. En de keus viel op een foto uit de gaza oorlog En was van de Zweedse fotograaf Paul Hansen. Komt niet uit Syrië. En dat is een verrassing voor velen. Het verslag is van Mark Hamer. De World Press Foto is dus niet een beeld geworden uit Syrië... van bijvoorbeeld mensen die vluchten voor het voortdurende geweld. Weg van de gevechten. Weg van het Syrische leger en van de rebellen in de stad. Nee, de jury koos voor een beeld uit Gaza. Directeur van de World Press Foto is Michiel Munneke. Ik denk dat het belangrijkste argument daarvoor was dat men het eigenlijk... In dit geval niet belangrijk vond of het nou Gaza of Syrië was. Voor de, voor de jury in dit geval was het het menselijk leed. wat je op deze foto vertegenwoordigd ziet. Uh, en ook inderdaad toch de kracht, de fotografische kracht van dit beeld. Gaza dus. Eind vorig jaar het toneel van de strijd tussen het Israëlische leger en Hamas. Onvermijdelijk vallen daarbij slachtoffers, mannen en vrouwen.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 Nee, het is niet te zien, maar het is denk ik wel heel belangrijk... ook voor het verhaal, omdat uh, uh, het is natuurlijk een heel tragisch voorval. Uh, zeker nog als je realiseert dat de vrouw uh, die bij dit gezin hoort... Uh, uh, op de intensive care in het ziekenhuis ligt. Dus je kunt je ook voorstellen wat de emoties zijn, ook bij zo'n vrouw. Van, uh, god, ik ben mijn hele familie kwijt. Je kunt jezelf zelf vragen of zo iemand zelf ook niet denkt... van, ja, jeetje, wat moet ik nog? Dat er een soort wanhoop uitspreekt van, god, en nu, hoe nu verder? Het verhaal achter de foto maakt hem krachtiger. Maar de juryvoorzitter, de Amerikaan Santiago Lyon, was direct onder de indruk. Hij weet nog wat hij dacht toen hij de foto voor het eerst zag. De foto spatte van het scherm en hij dacht: dit is een kanshebber. De foto raakte hem in zijn hoofd, zijn hart en zijn maag. Eerst zijn hoofd. I think because it tells you uh, on an intellectual level the effects of conflict on the civilian population. De foto laat je heel goed inzien wat de gevolgen zijn van een gewapend conflict voor de burgerbevolking. Het hart wordt geraakt omdat je heel goed de pijn en de woede kan invoelen... van de mensen die net hun dierbaren zijn verloren. And on the stomach. En het raakt je in de maag, omdat het een vreselijk beeld is om dode kinderen te zien. Zeker als ouder. De bekendmaking van de World Press-foto vond het jaar voor het eerst plaats... in het kantoor van de organisatie. Overal aan de wand hingen winnende foto's van eerdere jaren. En bij die foto's dacht je vaak, oh ja, dat was toen. Maar of deze foto uit Gaza, dat zal oproepen over 2012... weet de juryvoorzitter ook niet. Ik hoop dat. De tijd zal de zijn. De tijd zal het leren, zei dus de juryvoorzitter. Daar gaan we nog even over verder praten met Monique van Hoogstraat, de correspondent. Monique, je hebt die foto uh, ook gezien. Vind je hem treffend? Goede vraag, vind ik hem treffend. Uh, wel treffend in de zin dat hij de woede en, en het verdriet weergeeft... wat je in Gaza heel duidelijk voelde tijdens die laatste oorlog... Hij is ook treffend in de zin, nou, in de omgeving die je ziet, hè, het nauwe straatje, de betonnen huizen, dat is ook typisch, uh, typisch gava. En ik vind, ik vind hem ook wel treffend um, de manier waarop die kinderen worden gedragen. Kijk, wij voor ons, ik, toen ik hem voor het eerst zag, vond ik hem tamelijk schokkend moet ik zeggen. Ja. Omdat je die kind, dode kinderen lijktjes heel dichtbij ziet. En hun gezichten zijn onbedekt. Um, dat is voor ons uh, niet zo'n vertrouwd beeld. Maar in Gaza is het zo dat kinderen in het algemeen wel naar een begrafenis worden gedragen. Dat is op zich niet zo bijzonder. Uh, ze worden ook altijd, in een, uh, zoals alle doden, in een soort witte lijkwaarde uh, gewikkeld. Maar zodra het om martelaren gaat, en dat betekent zodra iemand door Israëlisch vuur is omgekomen, dan is hij een martelaar, dan blijft het gezicht onbedekt. En dat zie je ook bij deze kinderen. En ja, dat is precies wat die foto, denk ik, voor ons, voor mij in elk geval een beetje schokkend maakt. Geeft het ook weer de situatie toen. Want je zei het al eventjes in een kleine bijzin. Jij was daar toen ook op het moment van die Gaza oorlog Ja, ik vind wel dat het heel goed die wanhoop weergeeft. Die, die, die, die, die straalt die, dat straalt die foto wel uit. Het gevoel, um, ja, je wordt je wordt gebombardeerd. En iedereen kan het slachtoffer worden. Kijk, dat was natuurlijk een oorlog aan, aan twee kanten. Uh, Israël bombardeerde Gaza... en er zijn ook vele honderden raketten vanuit Gaza op Israël neergekomen. Daar hoeft helemaal geen misverstand over te bestaan. Uh, hoewel de, een, het ene, de ene raket natuurlijk veel zwaarder is uh, dan de andere. Uh, en in principe is, dat, is die Israëlische campagne gericht op militaire doelwitten. Dus, er hey, zijn landseerinstallaties... Ook de organisatorische structuur van Hamas, banken, mediagebouwen, et cetera... Maar daar vallen natuurlijk altijd uh, slachtoffers bij. Mensen die, en dat heb ik zelf ook wel gezien, die toevallig in de buurt zijn. Ja, je rijdt uh, in je auto over de straat en er valt ineens een bom op een doelwit. Um, in dit ja. geval uh, weet ik niet uh, wat dit voor familie was. Ik weet dat er in Gaza beruchten zijn. Er, ja, ja? Nou ik wil nou ook wel vragen: van, is er dan helemaal niks over die familie bekend? Over deze kinderen? Ja, precies. Nou, wel... iedereen in Gaza kent deze familie. Al was het maar omdat tijdens die oorlog wordt op alle radio's... en dus voortdurend vermeld wie er gedood is. Welke familie, hoeveel kinderen, et cetera. Uh, dit is ook nog eens een familie die tijdens de vorige oorlog in 2009... ook een uh, jong kind uh, verloren heeft. En uh, er gaan over deze familie in Gaza wel geruchten... dat de vader, de man, die ook in die uh, trouwens in die rouwstoet uh, wordt meegedragen... Uh, dat die... Uh, van Hamas was, bij, bij Hamas betrokken was. Dat is dan weer voor mensen in Gaza niet de reden om te zeggen... Uh, uh, dan, ja, dan dat maakt het zijn dood minder erg. Integendeel, hij was natuurlijk voor veel Gazanen dan een, een verzetstrijder. Maar voor, vanuit Israëlisch perspectief is het dan natuurlijk weer wat anders. Want hoe is er gereageerd op de Gaza? Uh, in Israël of in Gaza? In Gaza om te beginnen, en dan mag je het ook over ja. Israël vertellen. Oké, okay, nou in Gaza hebben veel mensen, begrijp ik, een foto op hun Facebookpagina gezet. Ja. Uh, niet uit blijdschap of, of trots, omdat ze hun foto een prijs gewonnen heeft. Vaak toch ook vooral wel uit, uit woede en verdriet over wat er tijdens die laatste oorlog is gebeurd. En met name bij, omdat veel mensen dat weten dat in dit gezin al eerder uh, een kind uh, is ja. omgekomen. En in Israël? Ja, in Israël... Het zal je misschien niet verbazen, heel veel ergernis. Het eerste wat ik van mensen hoor is. Aha, dus er waren dus even geen foto's, unieke doden uit Syrië. Uh, uh, is het zo, denk, denkt, de wereld zal wel weer denken. dat het Israëlische leger doelbewust kinderen uh, doodt. Terwijl ze yeah. dat natuurlijk probeert te voorkomen. Ja, heel veel, heel veel ergernis en een heel sterk gevoel. Van, uh, ja, Ze moeten opgeven. ons weer hebben, dat een beetje. Nou, wisselende reacties opgeven. dus ja. tussen zijn, Israël. Dankjewel Monique. Monique van Hoogstraten was dat. Straks veel meer over de meevallen in Nederland. Vanavond BNN Today. Ik wilde jou eigenlijk niet uitnodigen, want ik wilde het nieuws dat jij zo meteen gaat vertellen voor mijzelf houden. Vanavond om half negen op Radio 1. Um, ja, ja, ja, begrijp ik. Ja, maar het is van wereldbelang. Luister en kijk mee.